Mark Visser met het NOS-journaal. Europa van vluchtelingen over de lidstaten. Dat zei staatssecretaris Dijkhoff na het beraad in Brussel. Volgens hem kan er dan ook niet worden gesproken van een politiek akkoord... zoals Frankrijk en Duitsland eerder op de avond wel deden. Dijkhoff zegt geen unanimiteit te verwachten... over de verplichte opvang van asielzoekers. Wel is er voor het voorstel voldoende draagvlak... zodat er volgens Dijkhoff op een volgende vergadering... een bindend besluit kan worden genomen. Voor de verdeling van 40.000 mensen werden concrete afspraken gemaakt, maar er moeten nog eens 120.000 asielzoekers een plek krijgen. En daar is geen unanieme steun voor. Nederland blijft bereid ruim 7.000 mensen op te nemen als alle andere landen ook meedoen. Grote stroomstoring heeft Zuid-Limburg ruim een uur in het donker gezet. In de gemeenten Maastricht, Valkenburg en IJsden-Margraten... hadden tussen 10 en 11 uur vanavond meer dan 30.000 huishoudens geen stroom. Er kwam door een storing in een transformatorstation. Er had een steenmarter een kabel doorgeknaagd. Hierdoor kwamen veel Limburgse huishoudens zonder stroom te zitten. Rusland heeft om een vliegveld in Syrië tanks gestationeerd, zeggen hoge Amerikaanse militairen. Het vliegveld ligt aan de Middellandse Zee in de buurt van de stad Latakia. Volgens het Pentagon lijkt het erop dat de Russen daar een basis willen vestigen. Ook zouden er zo'n 200 Russische militairen zijn ondergebracht in tijdelijke barakken. Dan nog het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht aan zee een harde wind. En ook morgen overdag is die aan de kust nog stormachtig. Zware windstoten daar ook. En ook weer buien, de meeste in het noordwesten. Temperatuur ligt rond de 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerheers. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.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 en yo no sube Yes, it did.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 Hey, new. from Freedom. Freedom.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 that created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 Van Zandvoort op 106.9 gras,